Zoals ik al zei, iedereen kent het nummer wel. Dit uh, is het uh, nummer wat zijn vader heeft geschreven naar het tragisch ongeval van zijn uh, zoontje... wat uh, ergens van de 62 verdieping afgevallen. is gevallen. Eric Clapton, Tears in Heaven. De schorsing duurt nog minimaal 10 minuten. Jullie hebben de mail dan gehoord, nog 10 minuutjes. I'm mm -hmm.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 Het goed. Dit was Lucas Graham met Seven Years. En dan verhoorde je Eric Clapton, Tears in Heaven. En wij gaan door met Coldplay. Adventure of a Lifetime, hier bij ZFM. en vergeet niet vrijdag gelijk even naar ZFM te luisteren. Met uh, de beste DJ, GK. En uh, Dion Sydney Dit was Coldplay, Adventure of a Lifetime. En je luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort, ZFM. Het station waar alles mogelijk is en waar je alles hoort. En uh, momenteel al 28 minuten schorsing. En uh, we gaan maar door met Dua Lipa Bidouan. Hier op ZFM Zandvoort. In de studio op de Tolweg. Dit zijn de raadsvergaderingen van 23 februari. En ja, ja, ondertussen alweer. 33 minuten schorsing. Je maakt er niet vaak mee. Net door die Dupa Lipa be the one. En wij gaan door met show madness. Stitches? Ja, ja. me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 We calling you.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 Met stitches. En uh, ja, hoe je het echt weten? 35 minuten verder en nog steeds geen raadsvergadering. Oh, Dit is uh, Jonas Blue, Fast Car, Futuring Dakota, live instead Maybe together get can go somewhere Any place is better Starting from zero, got nothing to lose Maybe we'll make something Me, and myself, I got nothing to prove You got a fast car I got a plan to get a out of here I've been working at a convenience store to save is a little bit of money You won't have to drop too far Just cross the border and into the city You and I, I can both get jobs Finally see what it means to be living You got a fast car As the nerves will fly away We're gonna make a decision They tonight night gonna this way that I you still ain't got a job Not work in the market as a checkout go, I don't think it's get better, you'll find work and I'll get promoted, we'll move out of the shelter, buy a bigger house and live in the suburbs You a fast car. Oh. stay fast enough so you can fly away En uh, dit is denk ik om ze wakker te schudden. Die kwam opeens in mijn afspanlijst tevoren. Dit is niet de bedoeling. Maar uh, Theo Cruz samen met Booty Bounce. Of uh, nummer Booty Bounce. Hier op ZFM. Nogmaals, excuus. And round and round I'm looking De, de raadsvergaderingen zijn weer begonnen. De schorsing liep na door. Uh, heel lang. Meneer Sandberg, u heeft de schorsing gevraagd. Dank u wel, voorzitter. Ja, mijn excuses is dat het lang geduurd is, maar het gaat niet over niks. Het is gelet, zeker op de opkomst, op de tribune, maar ook gelet op de discussies binnen de raad, is het een uitermate belangrijk onderwerp. Vandaar dat het wat langer duurt. Voorzitter, ik verzoek u de heer Tone het woord te geven. Hij zal namens OPZ, D66, CDA, Sociaal Zandvoort en de Partij van de Arbeid een motie voorlezen. Amendement, Amendement voorlezen. Dank u wel. Yes. Dank u wel, meneer Sandbergen. Meneer Tone, zal ik u het woord geven? Graag, voorzitter, dank u wel. Uh, de, in de schorsing, zoals de heer Sandberg zei, hebben wij uh, met elkaar gesproken over uh, diverse mogelijkheden die we zouden kunnen hebben. En uh, Een daarvan die wij hebben ingebracht is uh, uiteindelijk uh, door de vijf partijen die genoemd zijn uh, overgenomen in een amendement. En Het amendement luidt gelezen het voorstel in zaken de huisvestingsstatushouders overwegende dat één... De gemeenteraad voor tijdelijke en versnelde opname van statushouders in het Spanier is. 2. Opstand voert de plicht rust om vooralsnog vele statushouders te huisvesten in 2016. 3. De gemeenteraad na zes maanden een duidelijke evaluatie wenst. 4. De gemeenteraad de evaluatie wil aangrijpen om te bekijken of verlenging van nog één jaar wenselijk is. 5. De gemeenteraad de evaluatie wil aangrijpen om te bekijken of verlenging van nog één jaar noodzakelijk is. Dus we maken een onderscheid tussen uh, wenselijk. Mocht het uh, uit de aanvullatie blijven dat het niet wenselijk is, dan zeggen we stop. Um, maar ik zou ook terug kunnen kijken: is het tegen die tijd ook nog wel noodzakelijk, gezien de mogelijke ontwikkelingen van uh, kleine opvangcentra, et cetera, waarover we straks ook gesproken hebben. En dat mond dan uit in: stemt in met het raadsvoorstel onder de nadere voorwaarden. 1. De taakstelling voor 2016, maximaal 40 staathouders tegelijkertijd. ...in ieder geval op te vangen voor één jaar. Twee, na zes maanden een evaluatie met onder andere omwonenden te houden. Drie, na zes maanden te, te bekijken of de tijdelijke opvang voor 2017 ook noodzakelijk is. Vier, op basis van deze evaluatie een besluit te nemen of verlenging van één jaar wenselijk is. Vijf, de meerkosten te dekken uit de algemene reserve. Zant voor 23 februari 2016. Dank u wel meneer Tonen. Ik vraag allereerst of er behoefte is aan verduidelijking. Meneer Hendricks. Ja, dank u voorzitter. Um, ik heb de heer Toon horen zeggen dat hij na zes maanden een evaluatie wil. En, en daarbij onder andere de omwonenden wil betrekken. Maar verder heb ik nog geen uh, criteria gehoord waar hij uh, die evaluatie aan wil voldoen. En um, andere vraag. Hij zegt de meerkosten te dekken uit de algemene reserve. Dat is natuurlijk een wat algemeen... Uh, uh, formulering, zeker voor een voormalig wethouder Financiën, dat uh, wat dit, dit verandert, de, lijkt mij de kosten-batenverhouding nogal, dit verandert ook voor mij de onderhandelingen die met uh, kentor zijn geweest, dus ik heb uh, ik zou graag ook van een inschatting, als u die niet kunt geven graag van het college willen hebben, over wat, uh, wat die meerkosten zouden zijn. Ja. Dank u wel, meneer Temmers. En dan, daarna kom ik bij u, meneer Togden. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de verduidelijking uh, um, sluit aan bij de vorige spreker en dat betekent uh, dat het wel van belang is wat de directe en indirecte meerkosten uh, zijn uh, volgens uh, meneer Tone als hij daar een indicatie voor zou kunnen geven. En de tweede uh, verduidelijkende vraag is, um, hij heeft het over noodzaak. Um, wat vindt hij van het feit dat uh, de helft van de gevangenis uh, in Haarlem leeg staat? Is daar geen oplossing om die noodzakelijkheid dan wat minder te maken? Dank u wel, meneer Demmers. U had anders nog een vraag ter verduidelijking? Nee, meneer Tonen. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, in eerste instantie over de meerkosten. Uh, die meerkosten zijn op dit moment uh, gewoon nog niet duidelijk. En vandaar ook het feit dat wij zeg, uh, tegen het college uh, kunnen dekken de algemene reserve. En dan zien wij bij... Uh, de voorjaarsnoten wel op, uh, hoe dat gegaan is. Uiteraard is het de bedoeling dat het college ons daarvan op de hoogte houdt. Maar anders zouden we moeten vragen om een raadsvoorstel volgende maand op te komen met, uh, aanvullende, met aanvullend budget. En uh, het feit dat ik wethouder van Financiën ben geweest en, uh, en de koppeling met de algemene reserve die ontgaat me. Want als er één wethouder was die altijd vond dat een algemene reserve was om te voorzien daar waar nodig. Uh, vind, ik dat, vind ik dat als laatste ook nog steeds. Daar is een algemene reserve voor. Daarom heet die ook algemene reserve. Daar kun je uit putten. En we komen belangen aan niet onder de norm die we, daardoor die we hebben. Ja. Want tenzij het een miljoen gaat kosten. Maar daar da, da, da, da geloof ik niet zo gauw. Meneer Toon, uh, u heeft een korte interruptie. Meneer Hendricks. Ja, voorzitter. Uh, ik ken de, ja, inderdaad de mening van de heer Toon over het algemene reserveverhaal. Ik bedoel ook meer dat een, een motie met zo'n blanco cheque als dit... Uh, een wethouder financiën, of voormalig wethouder van financiën, toch echt onwaardig is, dat er geen indicatie van een kostenplaatje bij zit. Het is geen motie, het is, ja, het is een amendement. Mijnzelfde opmerking, maar dan met het tekst-amendement in plaats van. Hey, maar, ja, maar kijk, uh, ik heb in mijn, uh, in mijn uh, eerste termijn heb ik al gezegd namens uh, de twee partijen, Sociaal Zandvoet en de Partij van de Arbeid, dat die financiën voor ons helemaal niet zo uh, opportun zijn. Het gaat erom. Het gaat erom, in eerste instantie gaat het erom dat wij eh, voldoen aan onze taakstelling. Dat wij eh, zorgen voor onze medeburgers die in Nederland zijn komen wonen. En die hier mogen blijven. En dat we eh, een bijdrage willen leveren aan eh, het zo snel mogelijk eh, plaatsen van mensen in de Zodat er in de AZC's, want er werd de balineerd gedaan, het zijn er 40 druppel op een groeiende paard. Nog niet eens. Nee, het gaat natuurlijk om... Als vele gemeenten dit doen, dan heeft dat, een, heeft dat een, een heel groot effect. Dan loopt het aardig leeg. Mag je verwachten. Dus het is niet alleen Zandvoort die dit doet, maar veel meer gemeentes gaan dit doen. Uh, maar nogmaals, die meerkosten, ja, dat, dat, dat, dat, dat bloeit mij minder dan het feit dat wij aan onze verplichtingen... en misschien ook dingen die we niet verplicht zijn, maar die we onszelf opleggen... gewoon vanuit, uh, vanuit humanitaire overwegingen... En die maken we hier ook. Um, dan zeggen we, nou oké, okay, dat hebben wij voor over. En wat betreft de criteria uh, voor de evaluatie, die criteria die moeten nog opgesteld worden. En ik ben wel met eens, dat zullen goede criteria moeten zijn. En ik verwacht ook van het college dat men bij ons komt uh, om, uh, om te praten over die criteria. Um, wat de heer uh, Demmers nog vroeg, was uh, van ja, uh, wat is nou de noodzaak? Want in Haarlem staat de gevangenis uh, leeg. Uh, die, ...die gevangenis... ...daar zitten uh, vluchtelingen... ...zaten vluchtelingen in... ...weer, weer het verwarren van vluchtelingen... ...en statushouders... ...van een heel ander chapitre. ...dus daar, dat, dat is appels met peren vergelijken... ...en uh, dat biedt geen soelaars... ...voor statushouders. Dank u wel meneer Tonen. Iemand anders nog... ...ten aanzien van het abonnement... ...behoefte aan verduidelijking? Meneer Kramer. Ja, voorzitter... Uh... Bedankt voor deze toelichting, maar het bevreemt mij toch uh, dat ik het betoog van de heer Tonen in de eerste termijn... dat me dat dan ontgaan is. Want u was juist degene die zei dat het Spalier ook niet geschikt was. Meneer tonen. Ik heb gezegd dat het Spalier niet onze eerste keuze zou zijn. Letterlijk gezegd, niet onze eerste keuze zou zijn. En vervolgens heb ik vijf punten aangegeven... Uh, die je zou kunnen doen dat is het voorstel zonder nadere voorwaarden aannemen het voorstel aannemen met, met nadere voorwaarden uh, en eventueel dus, uh, daarnaast ook nog een keer dat, uh, dat jaar genoemd met die evaluatie en ik heb de, de containerwoningen uh, prinsessenweg en, uh, en, en in Noord aangegeven dus als u dat ontgaan is wil ik het nog wel een keer voorlezen maar ik denk niet dat de voorzitter dat op prijs stelt klopt Ja voorzitter, als, als, als de heer Tonen zegt dat het pand niet geschikt is, en volgens mij heeft hij iets sterker gezegd, dat het hele kleine ruimtes zijn, dat hij dat ongeschikt vindt om daar mensen in te huisvesten, zeker op slechte dagen, als die mensen zich gaan vervelen. Dan denk ik bij mezelf, waar is de PvdA dan op dit moment met één jaar dan wel in één keer goed? Dat is ook toch permanente bewoning? Meneer Tonen. voorzitter... Ik heb in eerste instantie gezegd, ik haal het even, niet onze eerste keuze op grond van de afwegingen die ik heb neergelegd. Maar wij vinden wel, Sociaal Zandvoort en Partij van de Arbeid, dat er iets moet gebeuren. Op dit moment is er geen... Zitten mag ik daar direct op te reageren? Want het alternatief is dat deze mensen gewoon worden gehuisvest, zoals het altijd is gegaan hier in Zandvoort. En dat is ook een optie. Dus als u tegen bent gaat het gewoon op de huidige manier door. Ik denk dat het een stuk humaner is en ook een stuk socialer is in uw ogen hoe u denkt over huisvesting op te gaan. Het enige wat u op dit moment doet is de coalitie helpen om dit onzalige plan erdoor te drukken. Voorzitter, uh, dat, uh, dat, dat, die conclusie mag u trekken, maar die conclusie is niet de juiste conclusie. Ik hoef hier geen coalitie te helpen. Wij zouden tegen kunnen stemmen, is het 8-8 en volgende maand is de heer, Postel er weer. Uh, de, heer uh, de Vries, de, de Vries er weer. En dan, uh, dan is het 9-8, maar dat is niet het punt. Het punt is, hoe sta je erin? Hoe sta je erin in uh, het vluchtelingenbeleid? Hoe sta je erin in het statushoudersbeleid? En wij staan er op deze wijze in, zo goed mogelijk en zo snel mogelijk, de helpende hand bieden. Voorzitter, als ik er nog één keer mag. De heer Toon zegt nu weer zo goed mogelijk... Dit is niet uw eerste koos. Dus dit is niet zo goed mogelijk als wat u denkt dat is. Dank u wel, meneer Kamer. Ik kijk nog even rond. Um, abonnement College, mevrouw Tjallik. Uh, mevrouw van der Veld. excuses, mevrouw Tjallik. Nee, nee, nee. Maar u had daarnet namelijk de vraag neergelegd of we vragen ter verduidelijking hadden. Maar ik vind dat zo'n amendement naar voren wordt gebracht. Dat er dan eigenlijk een derde termijn aan zou moeten verbonden kunnen worden. Want ter verduidelijking heb ik niets, maar ik heb wel wat op uh, wat hier allemaal staat. Het is me wel duidelijk wat er staat. Maar... Goed. U, u heeft het woord. Ja, dank Meneer u Kramer wel. Kramer nam er al een voorschot op en dat is uh, Oké, okay. ja, een soort van, maar ik denk laat ik het netjes spelen. Gemeentebelangen zandvoort is ook van mening dat er wat moet gebeuren. Absoluut. Maar gemeentebelangen van zandvoort is ook van mening dat je dat niet moet willen in het spalier puur om een aantal feiten. Het gaat voor een korte periode. Het wordt nu zelfs een nog kortere periode van één jaar. Wij vragen ons af of het COA daar wel mee akkoord zal gaan. Het niet moeten is voor ons ook een punt. Wij moeten dit niet doen. Als we het doen, laten we het dan goed doen op een plek wat geschikt is. Het voegt niet veel toe... We voegen maar twintig mensen een nog kleinere druppel op die gloeiende plaats, zoals meneer Tone daarnet ook aanhaalde en ik in eerste termijn ook al had gezegd. Het geeft veel onrust bij de bewoners, in de directe omgeving, maar zelfs hier in de raad. Eén raadslid raakt helemaal verward door allerlei dingen en roept dingen die hij eigenlijk niet wil roepen. En een ander raadslid moet thuisblijven omdat de dokter dat zegt. Het ruist ook nog eens een keer tegen bestemmingsplan in. En het is ongeschikt verklaard door meerdere raadsleden hier. Wij vragen ons gewoon af, waarom wilt u dit plan nu doordrukken? En ik kijk inderdaad in, naar de indieners van deze plannen. En ik wil gewoon echt van u weten, wat is nou echt uw grootste reden om dit door te drukken? Wij begrijpen het niet, wij zien het niet. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Anderen in deze termijn? Meneer Hendricks. Ik heb sowieso na, na de reactie van de wethouder... Nog wel behoefte aan een, een echte derde termijn. Maar men schiet net nog even... Een, een verduidelijkende vraag aan de heer Tone binnen. Misschien kan de wethouder die trouwens ook meenemen. Maar voor mij was het systeem... wat we nu hadden, dat we... Na, als er weer van die 40 mensen mensen uitstromen... dat we weer opnieuw gaan vullen. Maar niet meer dan 40 per jaar. Dus dat houdt in dat met dit voorstel... dat die bijvulling het eerste jaar... al niet meer zal gebeuren. Want dan hebben we er veertig en dan loopt het vanaf het eerste jaar al langzaam leeg. Klopt dat? Nee, dan. nee dat klopt niet. Uh, er komen er veertig. Er worden tussentijds worden mensen geplaatst en dan komt er dus ruimte over voor weer mensen om in te stromen tot die 40. En op het moment dat wij na een half jaar uh, op basis van de evaluatie besluiten, we gaan niet verder. Dan betekent het dat er dus dan niet meer mensen uh, bijkomen en dat die 40 die er zitten uit moeten stromen. Ja, maar, op dat moment heeft u dus meer dan uh, 40 statishouders gehuisvest in een jaar. Ja, nee, maar nee, nee, nee, nee, nee, is dat een probleem? Nee. Voor ons niet in ieder geval. Nou, dat is een, in zoverre een probleem dat het college een harde toezegging heeft gedaan. 40, onze taakstelling, niet meer, niet minder. En dat was met het idee van die periode in twee jaar. Dus dat het eerste jaar had meer mensen instromen en het tweede jaar stroomt alles uit. Zodat je in totaal in twee jaar 80 hebt. Maar met dit voorstel, nee, ja. door het terug te brengen naar een jaar. Ik begrijp uw redenering niet. Want u zegt. Er, er, er komen er 40 in en die stromen in het tweede jaar uit. Ja, dat zei u. Dat bedoelt u nu waarschijnlijk niet, maar zei het wel. Nee. nee het, niet. het voorstel van het college nu, van de, de twee jaar, uh, in totaal 40 tegelijk. Dan stromen er nu 40 in. Of over een maand of twee stromen er 40 in. Die stromen langzaam weer uit. En dat wordt dan gevuld. Ja. Tot het maximale aantal van 40. Ja. In het, gedurende dat tweede jaar. ...ze zullen dus uh, steeds minder dan 40 uh, overblijven... ...omdat het uitstroomt en teruggaat naar nul over twee jaar. Ja, dat klopt. In het voorstel dat u nu doet, door het terug te brengen naar een jaar... Uh, ...en niet die uitstroom al eerder te starten... ...heeft u na de periode van een jaar... ...meer dan 40 mensen, meer dan 40 staatshouders in Zandvoort geplaatst? Ja. Of u loopt al vooruit op de evaluatie? Nee, ik loop niet vooruit op de evaluatie. 40 komen er, als het even kan, tegelijkertijd... Zeg maar even op 1 mei binnen. En intussen gaat de kei kijken naar de plaatsing. En dan worden mensen vanuit die, die tijdelijke opvang, die tijdelijke huisvesting gebracht naar hun permanente huisvesting. Op het moment dat er een plek vrijkomt, dan komt er een nieuwe statushouder, het zijn alleenstaande, het zijn gezin, komt naar die plek toe. Dat betekent dat na een half jaar er gewoon nog op dat moment 40 plekken bezet zijn. Dat zijn ook de 40 die genoemd worden maximaal en die ook in het trouwens hier ook staan in, het, in de nadere voorwaarden. Maximaal veertig statushouders tegelijkertijd. Die zitten er dan tot, dat, tot en met dat half jaar. Op het moment dat er dan besloten wordt niet door te gaan, dan komt er geen instroom meer, alleen nog uitstroom. En voorzitter, u noemde net het voorbeeld van één, laten we dat aanhouden. Als er in mei 40 staatshouders instromen, ja. en elke maand stromen er drie uit en ja. die vult u weer bij. Ja. Dan heeft u dus aan het eind van het jaar toch veel meer dan 40 uh, staatshouders huisvest. Dat klopt, maar er staat ook maximaal 40 staatshouders tegelijkertijd. Ja, en die Precies. En dat is van begin af aan de bedoeling geweest. Dat er 40 maximaal tegelijkertijd zitten. Precies. En wat zou het, en wat zou het mooi zijn als je zo'n op een gegeven moment aan het eind van het jaar kunt zeggen: uh, we, hebben er, we hebben er 60 ondergebracht. Precies, voorzitter. Dat vindt de heer Tonen mooi en dat snap ik vanuit zijn uh, politieke voorkeur. Ja. Maar het is strijdig met toezeggingen die het college heeft gedaan. Ik nee, heb dus de wet letterlijk horen zeggen: nee. 40. Dus 80 over twee jaar, niet meer dan de taakstelling. Ja, ik zeg dat het niet strijdig is, maar het college heeft gezegd, maar dat kan het college beter zelf ook nog antwoorden. Er is continu over overgesproken 40 en als er één ja. uitgaat wordt er één bijgezet. Precies, tot het maximaal... En dat moeten van... we verder met het college bespreken. Nee, maar doen. voorzitter, want de, voor mij praten de heer Toon en ik gedeeltelijk langs elkaar heen, En dat wil ik graag rechtzetten. Het college heeft inderdaad tot nu toe steeds gezegd maximaal 40 tegelijk. En een maximaal van 80 over twee jaar. In uw voorstel zou dat dus moeten teruggebracht worden naar maximaal 40 per jaar. En ook niet meer dan dat. Want anders, huisvesten met meer status houden dan de taakstelling. En dat is strijdig met de toezegging die het college aan uh, John Zandvoort heeft gedaan en ook aan de raad heeft gedaan. En dat zou ik toch... Uh, Je zou, zou het ook kunnen uitleggen, meneer Hendricks, in de zin van Zandvoort. Die, uh, Zandvoort laat u 40 mensen instromen. En uh, we gaan uitplaatsen. En aan het eind van het jaar blijkt dat we er 65 geplaatst hebben... En stel dat we voor 2017 een, uh, een taakstelling krijgen van, uh, van 70. Nou, dan hebben we er al van 25 gedaan. Want we hadden er voor dit jaar Wozitter, hoe, hoe sympathiek het argument ook klinkt. u ook... noemt het al. U gaat meer mensen huisvesten dan onze taakstelling. Dat zorgt dat onze wachtlijsten op de sociale huurwoningen meer zouden toenemen dan in het oorspronkelijke voorstel dat er nu ligt. Dat zorgt ervoor dat de wethouder haar toezegging niet na kan doen. Aan uh, onder andere alle bewoners die hier nu zitten. Maximaal onze taakstelling niet meer dan dat. U geeft, veegt het allemaal aan de kant. Nee, ik vind niks nee. aan de kant. Nee, nee, u wilt niet snappen. U snapt het ons goed, maar u wilt het gewoon niet snappen. En ik snap het ook wel, Wat zo goed als u toen zei dat die motie in september voor de bühne was, is dit ook voor de bühne. Voorzitter, de, het, feit, het feit dat de heer Tonen met dit soort verwijten komt, uh, maakt duidelijk dat hij geen inhoudelijke verweer meer heeft. Ja, mevrouw van der Veld, u wilt ook nog wat vragen. Ja, ik wilde inderdaad aan de heer Tonen nog een vraag stellen. Uh, weet u nog dat dit plan kwam? En dat we toen met z'n allen hier hebben aangehoord. dat het dan voornamelijk ging om de druk op de sociale woningmarkt. naar beneden te halen. En wat u dus nu voorstelt. gaat die druk alleen maar hoger worden. Dus het is niet alleen uitgestelde pijn. maar ook grotere pijn. Letterlijk. En nogmaals. En de vraag is... waarom? Waarom wilt u dat zo per se? Letterlijk. Waarom wilt u meer doen. Trouw, dan dat u wettelijk op. De Veldt, uw vraag is duidelijk. Voorzitter, uh, mevrouw van der Veld weet heel erg goed dat er een uh, gemeentelijk versnellingsarrangement uh, is. En dat is uh, landelijk uh, is dat bekendgemaakt. Daarop uh, hebben uh, leden van het kabinet, maar ook van Verenigde Nederlandse gemeente uh, en andere burgemeesters bijvoorbeeld, uh, op gereageerd door te zeggen van hé, hey, daar kunnen we gebruik van maken. En als dat breed landelijk gebeurt, betekent dat. En daar ging het om dat de asielzoekerscentra die nu nog met vol zitten... dat die geheel of gedeeltelijk leeg zouden komen... waardoor we de vluchtelingen die we nu van hot naar her gestuurd hebben elke keer... en uh, als je kijkt naar de verwachtingen... zal dat straks weer moeten gaan gebeuren als we geen plekken hebben. Dan worden ze weer het hele land doorgesleept... Uh, in plaats van dat die mensen rustig uh, op een plek kunnen zitten om bij te komen... van alle ellende die ze achter, ze achter zich hebben gehad... En, en, en daar ging het om en het ging niet om de druk op de Zandvoortse woningmarkt te verminderen. Als dat kan is dat alleen maar meegenomen. Vandaar ook dat ik in, in onze eerste termijn heb gezegd uh, dat wij vinden dat er ook rekening gehouden moet, blijven, moet worden met Zandvoortse woningzoekenden. En daar moet het, daar moet het college en daar moet de moeten daar heel creatief mee omgaan. En wij zijn ervoor om dat proces te bewaken dat men dat ook doet. En uh, dat is ook onze taak. Zij moeten uitvoeren wat wij aan het college hebben gevraagd. En, uh, en zij mogen erop vertrouwen dat wij controleren datgene wat zij doen. En de bevolking mag dat, mag dat van ons verwachten. En uh, ik heb er in ieder geval nog steeds alle vertrouwen in... dat we in een goed samenspel dit tot een heel goed einde brengen. Dank u wel, meneer Tone. Wethouder, behoefte aan een reactie op het abonnement? Raad Ja, ik heb wel een behoefte aan een reactie... Um, als ik met de diverse toelichtingen en antwoorden op vragen fout zit, laat het me weten. Ik heb nu begrepen dat als na een half jaar een evaluatie plaatsvindt, en op dat moment zijn veertig statushouders aanwezig in het spalier. En stel dat we met elkaar concluderen op basis van die evaluatie en uh, de op dat moment al eerder geformuleerde criteria waar we... Dat dat aan gaan toetsen, nut en wenselijkheid... noodzaak en wenselijkheid... dat we in ieder geval vanaf dat moment een half jaar hebben... om de op dat moment aanwezige veertig statushouders... definitief de huisvesten is antwoord. Uh, dat zou kunnen leiden tot... want daar heb ik een samenspraak met de KEI voor nodig. En het zou kunnen leiden tot... kijk... Sowieso zal ik me daar mijn best voor doen. Laten we dat voorop stellen. Maar het zou kunnen zijn dat nog nevenmaatregelen nodig zijn... ...wat kan variëren van tijdelijk opvangen in een pensioen... ...of in een anti of wat we dan ook op dat moment bedacht hebben. Op dit moment u in de... Uh, ...u toezeggen dat het gaat lukken, dat kan ik echt niet. Ja, dus daar zou ik nog eerder een uh, contact met Turkije over willen hebben dan. Want dat is nu eenmaal onze partner in wat dit betreft. Maar u toezeggen dat ik uh, op basis van de evaluatie op dat moment samen met het college mijn uiterste best zal doen. Om inderdaad te zorgen dat uh, het spalier een half jaar later leeg staat. Eén. En twee, dat zoveel mogelijk statushouders definitief van die veertig gehuisvest zijn. Maar wellicht dat er nog, zoals dat heet, flankerend beleid nodig zou moeten zijn. Dat wil ik er wel op zeggen. Meneer Hendrik, u heeft een vraag. De Voorzitter. De ja. Voorzitter um, ik hoor de wethouder zeggen, als dit amendement wordt aangenomen, dan gaan we ons uiterste best doen. En ze... Gaat best ik heb straks van een aantal inhoudelijke vragen. Maar eerst hierover. Want voor mij bij een amendement is er geen sprake meer van je best doen. Dat zou een reactie kunnen zijn op een motie. Maar bij een amendement wordt het voorstel gewoon gewijzigd. En het amendement zoals het er nu staat. Staat het spalier dus een half jaar later leeg. Dan kunt u niet zeggen ik ga mijn best daarvoor doen. Dan kunt u zeggen dat kan of dat kan niet. Ontraadt u de motie of niet? Am Am amendement. amendement. Mevrouw Tjallik. Dank u wel meneer de voorzitter. Ehm... Um... Wat ik heb geprobeerd te zeggen is dat we wel een toezegging kunnen doen dat het spalier leeg is. Maar het zou kunnen zijn dat er nog geen definitieve huisvestingsplek is voor een aantal van de statushouders waar we het op dat moment dan over hebben. En dat dan flankerend beleid in termen van tijdelijke huisvesting waar dan ook wellicht nodig is. En dat brengt extra kosten met zich mee. Daar heb ik het over. Ik heb het niet over wel of niet leeg zijn van het spalier. Dat is dan wel duidelijk, dat is dan op dat moment leeg. Meneer Remmers, wil ook een vraag ter verduidelijking? Ja, ik heb een vraag ter verduidelijking aan de VVD. Vindt u eigenlijk dit besluit, en dan het geamandeerde besluit wat voor ligt, vindt u dat eigenlijk wel rijp voor besluitvorming, als ik u zo beluister? Uh, nou, dat is op dit moment niet aan ons, maar we hebben straks nog een derde termijn, uh, meneer Demmers. Dus ik kan u uh, geruststellen, daar komen we nog op terug. Wethouder Charlyk maakt dat betoog af. Of is dat wat u ja, betreft? Is klaar. Goed. Dan zijn we aan een korte en bondige derde termijn. Voorzitter, ik had nog een uh, vraag gesteld aan de wethouder over de financiële uitvoerbaarheid van deze motie. En ik zou graag willen dat zij een, een eindconclusie geeft. Is de motie uitvoerbaar of niet? En dan niet ja met... Ik blijf motie zeggen, sorry. Maar is dit amendement uitvoerbaar of niet? En niet met vankerend beleid, eventueel wel, maar gewoon helder. Is het amendement zoals het er nu ligt, uitvoerbaar? En ontraadt de wethouder of raadt zij het aan? Vertel ik. Meneer Hendricks, dat als ik het goed heb begrepen, drie vragen. De eerste is met betrekking tot de financiën. We hebben net. Uh... Tijdens het beraad zitten kijken van uh, kunnen we daar al op dit moment helderheid over geven? De meerkosten die het met zich zou meebrengen op het moment dat we uh, de evaluatie aangeeft binnen een jaar of uiterlijk binnen een jaar alle statushouders uit het spalier. Dat kunnen we nog niet helder aangeven. Dat is punt 1. Punt 2. Uh, even de officiële term. Oké, okay. het college raadt het amendement aan, uh, met als uh, in het achterhoofd houdende wat ik er net heb gezegd over eventueel meer kosten, doordat op dat moment weliswaar het spalier leeg is, maar we niet helemaal precies weten of op een andere manier nog statushouders opgevangen moeten worden. Voorzitter, mag de wethouder zo samenvatten dat zij een amendement ziet... waarvan ze niet weet of het uitvoerbaar is... waarvan zij geen flauw idee heeft wat het kost... en dat zij toch aanraadt? Mevrouw Tjellek. Meneer Hendricks, als u alles uh, drie toontjes lager zegt... dan ben ik het met u eens. Dames en heren, derde termijn. Nog behoefte aan een derde termijn. Ik kijk rond. Er is al veel gezegd en de tijd... ...en schrijft voort. Meneer Hendricks, u wilt nog iets zeggen in derde termijn. Ja, voorzitter. Ik zit eerst even nog van mijn verbazing bij te komen, voorzitter. Mijn verbazing over de manier waarop wij hier vanavond een belangrijk besluit als dit nemen. Waarbij nog zoveel onduidelijk is. Waarbij de meerkosten met dit amendement niet duidelijk zijn. Waarbij op de vraag van de oudere partij aan de wethouder... ...wat gaat u nou doen als het echt misloopt... Daar hebben we nog niet over nagedacht. Als, is, de, is het amendement uitvoerbaar of niet? Weten we niet. Misschien is er flankerend beleid nodig. Is het voorstel betaalbaar? Is er nadere financiële onderbouwing? Nee. Heeft de oudere partij al toezegging gehad... of een antwoord gehad op haar vraag... of de beheersfunctie, beheersfunctie... 24 uur per dag, 7 dagen per week is... dat wordt nog uitgewerkt. Voorzitter, om, het is zoveel onduidelijk, er is nog zoveel onbekend er is nog, we weten zoveel niet we hebben te maken met inwoners waar op basale vragen nog steeds geen duidelijk antwoord is gekomen dan vraag ik me af waar we hier in godsnaam mee bezig zijn als we een besluit als dit nu vanavond gaan nemen dat is het eerste naast dat we op deze manier vrij ongeloofwaardig bezig zijn om met zoveel onduidelijkheden een besluit te nemen vind ik dat de standwoordse politiek zich vanavond van een van haar slechtste kanten heeft laten zien en dan kijk ik met name, ik, ik hou er niet van, maar toch schuin tegenover naar de oudere partij. Een grote partij, de grootste partij van dit dorp. Na de verkiezingen met een overweldigende verkiezingswinst hier meteen als grootste partij binnengekomen. Leiding neemt in de formatie en vervolgens gereduceerd tot echt een schoothondje van D66 en CDA. Ik hoor een fractievoorzitter zeggen dat hij het verschrikkelijk vindt. Ik hoor een fractievoorzitter zeggen dat hij het een belachelijk plan vindt. Ik hoor meerdere raadsleden van zijn fractie vergelijkbare termen uiten... En vervolgens hoor ik vandaag, ja, die fractievoorzitter die zegt zo vaak: dat had hij niet kunnen zeggen, het was niet gepast. Voorzitter, daarmee kun je toch niet je kiezers recht in hun ogen aankijken. U heeft op ons gestemd, wij zijn die stem waard geweest. Want wij, de oudere partij, wij, wij hebben het hier eens antwoord voor het zeggen. U zit hier nou, als, als, als een Poster, toeschouwer. Interruptie, naar interruptie, de meneer Demmers, of meneer Hendricks. U moest Post overdrijven dat wij het wijk, wijk voor het zeggen hebben, meneer Hendricks. Wij doen ons best, maar we hebben niet de meerderheid, hoor. Dus en als ik er af en toe een verkeerde opmerking maak, kan ik daarop terugkomen. En dat heb ik dus gedaan, dus waar ik nou zo druk over maak. Iedereen maakt wel eens fouten, u blijkbaar niet. Maar ik eh, sta achter mijn besluit. Welk besluit, voorzitter? Want ik heb... nou, om deze notie te ondersteunen. Nog een amendement, sorry. Dank u wel, meneer Poster. Meneer Hendricks. Ja, ik hoor uh, de heer Poster zeggen, wij hebben niet de meerderheid. Maar als ik zo even tel, heeft u als oudere partij die wel... Want wij, VVD zijn met z'n drieën, gemeentebelangen zijn met z'n drieën en u bent met z'n drieën. Samen kunnen wij vandaag dit besluit tegenhouden. Dat besluit wat u in het verleden zo verschrikkelijk vond. Wij hebben erover gesproken. Ik heb er is nooit een besluit genomen toen. Nee, er was een plan en er is inderdaad geen besluit, maar een plan. En dat plan vond u ik, verschrikkelijk ik, ik, en dat plan wordt nu uitgevoerd. Ik mag wel terugkomen op iets wat ik heb, heb, heb gezegd. Ik, ik heb altijd geen, geen oplossing voor dit probleem, u wel. Ja. Nou voorzitter, daar ben ik mijn betoog mee begonnen. Daar, daar heeft de heer Kramer net nog een keer... Uh, u heeft nog een interruptie, met Sandbergen. Maar het lijkt me toch wel netjes als u de vraag beantwoord voor de volgende interruptie. Uh. Voorzitter, ik krijg de indruk dat uh, hier nu een uh, herhaling van zetten plaatsvindt. En ik denk dat dat uh, nergens toe leidt. Ik stel het dus eigenlijk voor om gewoon te stemmen. Dank u wel. We gaan... Ja, voorzitter, Rustig. als ik daarop mag reageren. De heer Sandbergen die zegt een herhaling van zetten. Maar ik vind dit absoluut geen herhaling van zetten. De heer Poster die heeft tot drie keer toe, die is op de radio geweest... ...heeft hij gezegd dat het een belachelijk plan is. Hij heeft de bewoners zelf verteld dat hij tegen gaat stemmen. Dat is toch volledig ongeloofwaardig, meneer Poster? Nu wordt u door uw eigen fractiegenoot, wordt gezegd dat u het allemaal niet meer weet... Ik, ik, ik vind dat echt heel ongeloofwaardig hoe u dan op dit moment dan in één keer voor kan zijn. Volgens mij wilt u in uw hart gewoon tegenstemmen. Al zou dat zo zijn, maar ik heb niet drie keer op de raad Ik heb Op die commissievergadering die hier was. Verder heb ik nooit iets over gezegd. Goed. Dames en heren. Meneer Hendricks, wilt u afronden? Ja, voorzitter, ik heb geprobeerd uh, op de inhoud vanavond het uh, debat te voeren. Ik heb een aantal vragen gesteld waar nog geen antwoord op is. Onder andere over die financiële functie, over de beheerfunctie. Ik vind die financiële onderbouwing nog steeds uh, uh, rammelen. En ik zie nu dat er wat staat geschreven. Ja, en ik zou uh, graag, want de wethouder heeft inderdaad op het amendement uh, van uh, de vijf partijen gereageerd. Maar één uh, punt heeft ze daar... Uh, wij niet beantwoord. En dat is de vraag die ik aan de heer Tonen stelde... ...over het aantal uh, statushouders... ...dat wij gaan huisvesten. Want als we na een half jaar gaan evalueren... de vorige keer even het schema zoals dat nu is... ...dan zijn er dan 18, hè, 6 keer 3... Uh, ...statushouders uitgestroomd. Dan zijn er dus 18 mensen extra bijgekomen. Dus dan huisvesten wij meer dan onze taakstelling. De heer Tonen heeft dat net uh, gezegd... ...dat hij dat eigenlijk best wel een goed idee vindt. Um, de VVD vindt dat niet... ...en u heeft ook een toezegging gedaan... ...dat dat niet zou gebeuren. Hoe verhoudt die toezegging die u aan ons als raad... maar ook aan de bewoners heeft gedaan... zich met uh, dit voorstel, dit amendement van de vijf partijen? Mevrouw Tjallek. Een uh, heldere vraag. In mijn beleving is het zo dat als, uh, als de raad dit amendement aanneemt... dat dan versneld 20 statushouders extra worden opgenomen. Althans dat dat het streven is, uh, uitgaande van 1 mei voor 1 mei 2017. Stel dat het start 1 mei 2016. En voor mij, in mijn hoofd is het zo, dat wat we meer huisvesten is alvast inlopen op een takstelling voor het jaar erop. Dus dan heb je het meer over het moment van plaatsen, definitief huisvesten, dan over de aantallen...